Freddy van met het NOS-journaal. Minister van Buitenlandse Zaken Zeilstra spreekt tegen dat zijn collega minister van Ontwikkelingssamenwerking Kaag 13 miljoen euro heeft overgemaakt aan een Palestijnse vluchtelingenorganisatie uit privémotieven. Dat beweerde de PVV. Volgens de PVV indoctrineert de betreffende organisatie Palestijnse kinderen en zaait die haat. Minister Zijlstra nam waar voor minister Kaag... omdat zij bij het World Economic Forum is in Davos. Hij zei dat Nederland is betrokken bij de controle op de organisatie... en dat de 13 miljoen euro geen extra geld is. Het kabinet had dat bedrag al in de begroting opgenomen. Directies van bedrijven moeten voortaan met de ondernemingsraad gaan praten... over de beloning van topbestuurders. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel hierover regeringspartijen CDA, VVD en ChristenUnie stemden tegen... net als Forum voor Democratie. Minister van Sociale Zaken Koolmees vindt het goed... dat er na jaren van maatschappelijke onrust in de bedrijven... zelf meer wordt gesproken over de beloning van topbestuurders. De ondernemingsraden krijgen geen instemmings- of adviesrecht... maar moeten wel worden gehoord. En twee Nederlanders maken kans op een Oscar... De nominaties voor de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen zijn vandaag bekendgemaakt. Cameraman Hoyte van Hoytema is genomineerd voor zijn werk voor de film Dunkirk. En make-up artiest Arjen Tuiten maakt kans op een Oscar voor zijn werk bij de film Wonder. Grootste kans hebben op een Oscar is de film The Shape of Water. Die is in 13 categorieën genomineerd. De uitreiking van de Oscars is op zondag 14 maart, pardon, 4 maart. Het weer Af en toe regen. Vannacht komt de temperatuur nauwelijks onder de 10 graden. Morgen ongeveer 13 graden. In de ochtend meest droog met hier en daar wat lichte motregen. Later meer regen. En vooral langs de westkust veel wind. Daar is ook kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM.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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En uh, wij gaan deze uh, uitzending beginnen met een uh, hele oude. Uh, een band uit de jaren zeventig. Frank Marino en Mahogany Rush. Uh, onder de echte liefhebbers misschien bekend. En alhoewel ik betwijfel alsof er nu nog mensen zijn die ze kennen. Een Canadese gitarist en leider van deze hard rock band, Frank Marino dus. Waarschijnlijk een van de meest onderschatte gitaristen uit die periode. En dan praat ik over de 70s. Zijn stijl werd vaak vergeleken met Jimi Hendrix. En van het live album uh, uit 1978, twee nummers die naadloos in elkaar overlopen... The Electric Reflections of War en het Weergaloze World Anthem. Frank Marino Frank Marino. Ik hoop niet dat ik te veel gezegd heb, want ik vind het nog steeds weergeloos, zelfs na al die jaren. We gaan naar Kopenhagen, Denemarken. In 2001 werd daar de band Volbeat opgericht. Uh, fusion Metal met rockabilly en rock'n'roll invloeden. Van het album uit 2007, Rock the Rebel, Metal the Devil, is hier Devil or the Cat Song. The crucified demons of shoulders De volgende staat alweer klaar. Nog een oudje. Eh, bekend als een van de Big Four. En eh, als bijnaam hebben ze de Four Horsemen. En kennis weten dat ik het heb over Metallica. Van hun album Kill Em All. Hun eerste album. En persoonlijk vind ik het nog steeds de beste. Is hier Whiplash. Ja. Dead Metal uit de VS, opgericht in 2001. En uh, we gaan naar een album uit 2015. En dat heet Abbasmal. Uh, het nieuwe album van deze band komt overigens uit in oktober. Voor de liefhebbers, in oktober komt er een nieuw album. En van dit album, Abbasmal, dus is hier Receipt. Daar gaan we nu naartoe en uh, samen met andere Scandinavische landen denk ik wel een van de hofleveranciers van metal. En uh, ik heb het dan over Immortal, black metal uit Noorwegen, uh, opgericht in 1991. Het album uit 2000, getiteld Damned in Black. Gaan we luisteren naar het gelijknamige titelnummer, Damned in Black. Immortal. We gaan naar 1982, alweer een tijdje ge geleden. Ronnie James Dio, ooit begonnen als zanger van Richard Blackmore's Rainbow. En daarna nog een periode bij Black Sabbath gezongen. Richtte in 1982 zijn eigen band op onder de naam Dio. Voor mij is het, was het een van de beste uh, vocals in de... Metal en hard rock muziek. En van uh, deze band die helaas gestopt is nadat Ronnie overleeft... Uh, gaan we luisteren naar het album Finding the Sacred Heart. En dat is een live album. En dat nummer heet Like the Beat of a Heart. Blijf even hangen in de gouden oude Whitesnake, opgericht in 1978, UK. En uh, door voormalig die Purple zanger David Coverdale. De band heeft een kenmerkende stijl met duidelijke Purple invloeden. Het album Made in Japan, gee, waar zou ze die naam nou vandaan hebben? Is hier Full for your loving. SHUT yeah. We blijven nog even in de UK, maar we gaan wel naar iets heel anders. Tegendraadse, onorthodoxe black metal. En dan heb ik het over Cradle of Filth. Van hun uh, album Nymphetamine is hier het titelnummer. Nymphetamine. <tied> Cradle of Filth. We blijven nog steeds in de UK. Het is eigenlijk een beetje een, een, een Brits triootje op dit moment. En we gaan naar Dragonforce, power metal. Met voor, vind ik, hele kenmerkende lange en vooral hele snelle gitaarsolo's. En uh, ik vind ook de vocals, zeker op de studioalbums, uh, heel heel goed, zei het dat ik ze live erg vond tegenvallen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Het album Sonic Firestorm gaan we luisteren naar My Spirit Will Go On. De eerste uur zit er alweer bijna op en we gaan zo meteen uh, eruit met NSFIRUM, folk metal uit Finland en van het album One Man Army uit 2015 is hier Acts of Judgment.